met het, NOS Journaal. het kabinet heeft een akkoord bereikt over de voorjaarsnota. Minister De Jager wilde er niet veel over kwijt. Eerder werd al bekend dat er voor ruim 2 miljard euro aan tegenvallig zijn, vooral in de zorg. Maar dat het eigen risico niet extra omhoog gaat en dat de huisarts niet onder het eigen risico gaat vallen. De volledige versie van de voorjaarsnota wordt pas over een paar weken bekend. Een Nederlandse diplomaat in Marrakesh heeft in het ziekenhuis in Marrakesh gesproken met de twee Nederlanders die gisteren gewond raakten bij de aanslag op het centrale plein van de stad. Hun identiteit is niet bekendgemaakt. Het gaat om een zwaar gewonde man van 32 en een vrouw van 35 met lichte verwondingen. Bij de aanslag kwamen 15 mensen om het leven, onder wie een 33-jarige Nederlander. In Syrië en Jemen zijn opnieuw duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren. In de Syrische stad Daraa zijn op betogers zijn geschoten. Het is nog onduidelijk of daar doden bij zijn gevallen. De betogers eisen het vertrek van president Assad. In Jemen eisten duizenden mensen het onmiddellijke vertrek van president Saleh, die beloofde vorige week om binnen een maand te vertrekken. Het Groningen Museum is in acute geldnood. Er liggen openstaande rekeningen van in totaal 1,1 miljoen euro. Die het museum volgens de directeur op dit moment niet kan betalen. De rekeningen zijn vooral van de verbouwing die eind vorig jaar werd afgerond. Om die te betalen heeft de directeur de gemeente en de provincie Groningen om een renteloze lening gevraagd. Maar die weigeren... De Nationale Recherche heeft in twee woningen in Amsterdam zo'n 1700 kilo hash ontdekt. De drugs waren verpakt in tientallen kartonnen dozen en hebben een straatwaarde van meer dan 1,5 miljoen euro. Verder vond de recherche zo'n 36.000 euro aan contanten en een pistool. De politie heeft de man van 18 in een van de woningen aangehouden. Het weer nog vrij zonnig, maar ook enkele stapelwolken. In het zuiden kans op een bui. Temperatuur tussen de 17 en, 19 en 21 graden. Morgen veel zon, het wordt 16 graden in het noorden en een graad of 20 in het zuiden. Later in het zuiden kans op een bui. Dit was het NMS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. A1 Amsterdam Amersfoort tussen de afrit Gooimeer en Blarikum 4 en tussen Laar en Bunschoten 8. Verderop bij Hoevenlaken 4 kilometer. En op de A4 naar Den Haag staat tussen Roelofaar en Zween en Zoete Rijndijk 6. A10 West naar Zaanstad 6 kilometer voor de Koentunnel. En de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Bodegraven 8. Bij Utrecht op de A12 richting Arnhem ook 8 kilometer tussen het knooppunt Oude Rijn en Bunnik. En een klein stukje verderop bij Maarsbergen 4. A15 vanuit Europoort, daar staat tussen knoppen Benelux en knoppen Vaanplein 4 kilometer. En de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum, tussen Hendrikilo Ambacht en Sliedrecht West ook weer 4. Aan de andere kant van Rotterdam op de A20 naar Gouda tussen Schiedam en het knooppunt der Bergseplein 4. En de A27 bij Utrecht richting Almere tussen Rijnsweert en Beeldhoven 4. En de A28 Utrecht Zwolle tussen Maan en Leusden ook weer 4 kilometer. En op de A28 naar Utrecht, daar staat voor knooppunt Rijnsweert ook weer 4 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 4,5 minuut over 4 op vrijdagmiddag. tijdens op weg te gaan naar de nummer 1 van Europa. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 komen ze voorbij. de 40 beste platen van Europa. Hier op CFM Zandvoort. even voor 5 uur weten we wat de beste is van Europa. 17e jaar hangt van de hitlijst. vandaag 29 april 2011. De lijst bestaat uit 16 stijgers, 6 zittenblijvers, 15 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Het lijst verdwenen, Rolling in the Deep. Adele na 19 weken. Britney Spears, Hold It Against Me na 15. En ook 15 weken voor Pink en Fucking Perfect. Snel stijgen die is een van Silla Green. Bright Lights, Bigger Cities. Die gaat acht plaatsen omhoog. En komen we zometeen tegen op nummer 20. Milka Sugar, hey, na nana Zak 9 plaatsen. De snelste dalen. Het langs genoteerd, dat zijn de twee. En Ricky Glacias, Luda Chris, Tonight I'm Fucking You. En Milka Sugar, Firecon Deals, hey, na, na na. 16 weken voor beide. De geschiedenisboeken staan vol op 29 april. Onder andere 1658, Paus Alexander VII die creëert uh, drie nieuwe kardinalen. Harold Hitler die trouwt met Evra Brown in 1945 op 29 april. Een dag later plegen ze beiden zelfmoord. In 1987 in de EK kwalificatiereeks is Nederlands voetbalelftal met 2-0 te sterk voor Hongarije. In 2006 is koning Beatrix en haar familie die vieren koninginnedag in Zeewolde. In plaats van 30 april... Euro niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van Dam. Werd het toen inderdaad op 29 april gedaan, want 30 april viel toen op een zondag. De snelste steiger die was in handen van Silo Green. Bright Lights, Biggest Cities. Vorige week op 28 en nu op nummer 20. Dit was Fuck You, nu eindelijk een wat andere... ...de Bright Lights, Bigger Cities, Cilo Green. Op nummer 30 vinden we Chris Brown en Benny Benassi... ...en de Beautiful People in de tweede week omhoog van 33 naar 30. Kesha met Blook opnieuw binnen op 29. Take That en The Vlot zakten 5 plaatsen naar de 28... ...en doen dat in hun 15e week. Liliano samen met Anita Maaier, Why Tell Me Why... ...in de derde week gaan ze omhoog van 29 naar 27. Van 30 omhoog naar 26, ook in de derde week... Alex, Jordan en Hush Hush. Mike Posner, Lil Wayne, Bloom, cheek Wow Wow... In de zesde week omhoog, van 27 naar 25. In de veertiende week zakken het van 20 naar 24 doen... ...dat de Neon Trees en Animal... ...Martin Zolfak en Dragon zakken met Hello... ...naar de 23 e plek in hun 15e week. En ze gaan ook omhoog, althans Martin Solvig... ...samen met Clay nu Ready To Go... ...in de vierde week omhoog, van 25 naar 22. You and Me at Six, Between Shitty en Rescue Me... Life zit op nummer 21 in de 8e week. En Ceylon Green, Bright Lights en The Bigger CD. vinden we deze week dus op een nummer 28 plaatsen Winst in de vierde week. Voor Britney Spears is er ook weer een plekje winst. In de 6 week gaat zij omhoog van 19 naar nummer 18. This kitten got your tongue tied and not Cause I'm dying for company I noticed that you got it You noticed that I want it You know that I can take it To the next level, baby If you want this good bitch, Sicker than the remix, baby You'll wait Make it ...de platen achter elkaar over onze uh, universum. Britney Spears, Till the World Ends en Evo uh, Lavigne, What the Hell. Die vonden we trouwens terug op uh, nummer 16, deze laatste van Evo Lavigne. In haar tiende week blijft ze zitten waar ze zit. En dat is die 16e plek. <laughs> Voor James Blunt gaat het beter, So Far Gone gaat in de zevende week ook nog eens zeven plaatsen omhoog naar de nummer 15... www.zfmzandvoort.nl We. Raad hoe deze single heet, dat is natuurlijk Alligator Sky. Ik geloof dat ze het twintig keer zeggen aan het einde van de plaat. En ze zijn dan de mensen van uh, Oval City. Op nummer elf vinden wij zij terug. Ceylon Green, Black Lights, Bigger City, we begonnen dit uur mee. De snelste stijger van 28 omhoog naar 20. Robbie Williams, Hard and I, 13 weken in de lijst, zakkend van 11 naar 19. Van 19 naar 18 in de zesde week, Britney Spears en Chill the World Ends. Chris Brown, yeah, yeah, yeah, 13 weken in de lijst, zakkend van 15 naar 17. Neville Lavigne, what the hell, die blijft zitten op nummer 16 in haar tiende week. James Blunt, so far gone, 7 weken in de lijst, omhoog van 22 naar 15. The Black Eyed Peas, just can't get enough. Nou, Europa heeft er wel genoeg van. In de twaalfde week zakken ze namelijk van 12 naar 14. Katy Perry, Kanye West en E.T. in de tiende week zakken het van 9 naar 13. En Ina, de sun is up, in de vijfde week omhoog van 17 naar 15. Google City en de Alligator Sky, die vinden we dus terug op 11. In de vijfde week gaan zij drie plaatsen omhoog. Nummer 10 die slaan we over in handen van Jesse J, B.O.B. en hun price tag. We gaan de top 10 gewoon beginnen met nummer 9. En nummer 9 die is van Nicole Hertzinger. In de vijfde week gaan ze omhoog van 13 naar 9. De single heet Don't Hold Your Breath. Me, boy, En don't halt your bread deze week op nummer 9. Gisteravond hadden we last van een klein onweersbuitje boven onze regio. ZFM Westkust, weerbericht. Maar vandaag blijft het gelukkig wel weer droog. Verder gaat steeds vaker de zon schijnen. Wind die komt uit oosten tot noordoosten aan zee vrij krachtig. En het wordt een warme dag vandaag. De middagtemperatuur zal uitkomen op ongeveer 22 graden. En vanavond en de komende nacht dan we weer de afwisseling van wat wolkenvelden en opklaringen. Het blijft wel droog en het koelt af. En dat alles naar een graad of 10. De oost- tot noordoostelijke wind die is er wel duidelijk aanwezig. En wijdt matig tot vrij krachtig. Aan zee zelfs heel krachtig met de kracht van 6. Morgen de koning in de dag. Dan is het weer prachtig lenteweer met volop zonneschijn. Wind, ja die is nog wel duidelijk aanwezig. En wijdt overland meest matig aan zee krachtig. De temperatuur zal stijgen naar een maximale 20 graden Celsius. Zondag ook weer prachtig lenteweer met volop zonneschijn. Het blijft droog en er waait nog steeds een stevige oost- tot noordoostelijke wind. kracht 4 tot 6. Temperatuur zondag iets lager dan de afgelopen dagen. Maar nog steeds een zeer aangename 9, 10 graden. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. I make you sweat. I make you sweat. I just wanna make you sweat. I make you sweat. I, I just wanna make you sweat. I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 En zijn uh, Lazy Song, dus uh, acht weken in de lijst. Vorige week nog terug te vinden op nummer 6. Deze week doet hij het alweer ietsjes beter. Gaat hij nog een plekje omhoog naar vijf toe. En voor Snoop Dogg, samen met David Guetta en de Single Sweat. Zes weken in de lijst van tien omhoog naar nummer 7. Nelly Kelly Gone, die uh, vonden we op nummer 8 En Nico Searching hoorde ook Don't Hold Your Bread. Dat was de nummer 9. Nog vier platen te gaan, uh, tot aan uh, vijf uur. Mocht je nou na 5 uur denken: van Ik wil die lijst nog eens teruglezen? Hij nou, is terug te vinden op internet. Cfmzandvoort.nl. Even bij de programmering kijken waar de Euro Breakdown staat. En dan kan je de hele lijst gewoon nog eens teruglezen. Na, na, na, come on! Onder andere deze Rihanna zie je dan staan op nummer 4. De single SM blijft zitten in de 11e week. De week blijft ze weer een beetje hangen op die vierde plek. Tijd om de top 3 in te gaan. We doen dat natuurlijk met de nummer 3, de dame die vorige week nog op 5 stond. In de zevende week gaat Alexis Jordan twee plaatsen omhoog. Haar single heet Happiness. En hoe vrolijk zij zou ze zijn als ze straks misschien wel die nummer 1 positie een keer haalt.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 Veel van deze dames horen, denk ik, in de lijst van Europa. Haar tweede single, Hush Hush, staat ondertussen ook al op 26. Haar eerste, Happiness, dus nu de top 3 in en wel op nummer 3. Nog één plaatje te gaan en dan de beste plaat van Europa. in en die ene, dat is natuurlijk de nummer 2. Jennifer Lopez samen met Pitbull en de single On the Floor. In hun achtste week blijven zij zitten waar ze vorige week ook zaten en dat is plek 2. Party people in the club. I'm loose, loose, and everybody knows I get off the train. Bigger's the truth, the truth. I'm like Inception, I play with your brains. So I don't sleep or snooze, snooze. I don't play no games, so don't, don't, don't, get it confused, no. 'Cause you will lose, yeah. Now, now pump, pump, pump, pump, pump it up and back it up like a Tonka truck. De ene plaat vliegt ze eruit, Rolling in the Deep. Met de andere plaat gaat ze nog verder omhoog naar nummer 31. Met weer een andere single blijft ze gewoon zitten waar ze vorige week ook zat. Adele en Set Fire to the Rain, nog steeds de beste plaat in Europa. Negen weken lang om weer terug te vinden in de lijst van Europa. Dus nog steeds bovenaan de lijst van Europa Jennifer Lopez, Pitbull on the floor En Alex Jordan en Happiness Zij maken de top 3 helemaal compleet Zometeen Niels en Karim En je weekend in al ze zijn nog niet in de studio Maar ik neem aan dat ze zometeen gewoon voor jullie weer een Leuke show neer kunnen gaan zetten. Volgende week ben ik er weer Ja hey. yeah, wat? Is dat het? It? Ja, het yes, is over Hoe vond je het? Ik weet het niet, ik lep het hele ding Nou, je niet veel